10 uur aan Thijssen met het nos journaal Het vliegtuig dat gisteren neerstortte in België was eerder betrokken bij een ongeluk, meldt de VRT. Bij dat ongeluk in 2000 kwam het toestel kort na de start in de problemen en maakte het een buiklanding. Daarbij raakten van de elf inzittende drie zwaar gewond. Volgens de Belgische omroep zijn er vaker problemen met het type toestel, de Pilatesporter. Van de Europese luchtvaartautoriteit EASA moet het toestel jaarlijks worden geïnspecteerd op roestvorming. In Australië is de noodtoestand uitgeroepen voor de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales. De bosbranden die daar al dagen woeden hebben meer dan 200 huizen verwoest. De temperatuur gaat de komende dagen omhoog en de wind trekt aan. Daardoor kunnen de branden aanwakkeren. Bij noodtoestand hebben reddingsdiensten extra bevoegdheden. Volgens de autoriteiten zijn het de ergste bosbranden in Australië van de afgelopen 40 jaar. De Blue Mountains ten westen van Sydney zijn het zwaarst getroffen. In België hebben 400 reizigers van een Thalys-trein de nacht doorgebracht op station Brussel-Zuid. De hoge snelheidstrein kwam uit Keulen. Omdat iemand voor de trein was gesprongen, raakte treinverkeer ernstig ontregeld. Door het oponthoud stranden de passagiers op station Brussel-Zuid. De Thalys-organisatie regelde eten, drinken en dekens voor de reizigers. En vanmorgen om kwart voor zes konden ze doorreizen naar Parijs. En ze kregen van het spoorbedrijf hun ticket vergoed. De binnenstad van Leeuwarden en een aantal grachten in de stad blijven voorlopig afgesloten. Door de grote brand die gisteren in een kledingzaak ontstond, staat een aantal panden op instorten. De brand is geblust. Er is voor zover bekend één dode bijgevallen. Waarschijnlijk een 24-jarige bewoner van een appartement. Tientallen omwonenden werden geëvacueerd. Het weer, af en toe zon, maar later mogelijk buien en bewolking. Morgen met, eh, wordt het 16 tot 20 graden bij een matige zuidenwind. En er zijn ook eh, wolkenvelden en regen. Dinsdag schijnt de zon geregeld. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO.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 Met Paul van der Graag en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Welkom bij OVT met vandaag een heel speciale feestelijke uitzending vanuit de Smet in Amsterdam. Want straks tussen 11 en 12 wordt hier bekendgemaakt welk boek dit jaar de Libris Geschiedenisprijs heeft gewonnen. Tegen 12 zal juryvoorzitter Noud Wellink dat bekendgemaken. En daarvoor gesprekken met genomineerde auteurs, met juryleden en met de winnaar van vorig jaar, Bart van der Boom. Ja, en op dit moment zitten we boven in een aparte studio... maar over een uurtje gaan we beneden zitten... waar al nu al juryleden en uh, zenuwachtige uitgevers binnenstromen om... en straks ook de auteurs... en die natuurlijk allemaal in spannende afwachting zijn van wie er gaat winnen. Uh, op dit moment zijn er bij ons aan tafel al twee... oh, nou, ik wou zeggen auteurs, uh, dat mochten ze willen... nee, twee juryleden aangeschoven. Carla Boos, en voormalig eindredacteur van Andere Tijden... en Martin Sommer... De meeste mensen kennen hem van de Volkskrant, ook van een aantal boeken. Uh, allebei jurylid. Carla, uh, de oogst dit jaar? Verpletterend. De hele zomer genoten. Van de binnenlanden van Zuid-Afrika via de snelwegen van de Verenigde Staten... naar nieuwe pols in Nederland en de binnenwereld van Nederlandse auteurs. Ja. En... Uh... Die keuze om tot uh, hoeveel boeken heb jij moeten lezen? Tien. Ik heb alleen de longlist gelezen. Martin Sommer en Frans Smits hebben de eerste selectie gemaakt. Ik geloof er 300 zoveel boeken. Ja, Martin, ook verpletterend. Ja, ja, je ja, hebt ja, voor, maar... vooral, vooral het werk elk jaar, want het is een hele toestand. Uh, het wordt altijd de voorselectie wordt gedaan door uh, althans de, de, het aanschrijven van de uitgevers wordt gedaan door onze secretaris. Er is ook een echte secretaris bij deze prijs. Dat is Annemarie Laven. Even kijken, ik heb het hier voor me liggen. Dus al die uitgevers worden aangeschreven. Vervolgens zijn er dan 326 aanmeldingen van boeken... die iets met geschiedenis te maken hebben. Dat, dat, dat is een enorme lijst. En vervolgens uh, uh, Frans Smits van het Historisch Nieuwsblad en ik... brengen dat tot terug tot een stuk of 60, 70. Die worden daadwerkelijk besteld. En met steekkarretjes binnengereden. Voor de vakantie maken wij een, uh, een selectie van tien... En die worden door de jury daadwer daadwerkelijk gelezen. En, en hoe, Hoeveel van die 60 hij, à 70 hebben jullie nou vooraf gelezen, Frans en jij? Nou, uh, ik moet eerlijk bekennen dat Frans daar beter in zit dan ik. Die is hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad, dus die, die ziet zeer veel voorbij komen. En die heeft zelf ook een rubriek in dat blad waarin die uh, boeken recenseert, dan wel snel recenseert. Uh, ja, ik, moet het, ik moet het doen met een impressie... vervolgens kijken naar wat er uh, aan recensies is... En, in de krant is verschenen. En, en jij gelooft en vertrouwt op Frans? Ik, eh, volledig. Blind. Ja, Blind. Ja. Net ja. als jij, want ja. jij kent hem ook goed. Ja, ja, ja, ja daar ja. zal het aan liggen. Een ja. ja. um, en andere vraag is wat, waar ik wel benieuwd naar ben... even kort is... Uh, Carla en Martin... Um, die prijs bestaat nog een jaar of zeven, acht is destijds door, door Frans Smits... geloof ik, en jullie en de Volkskranten ja. bedacht. Is het nu zo dat uh, Nederland... Ze historici betere geschiedenis zijn gaan schrijven ja, sindsdien. Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ja. Sinds zeven jaar? Nou, ja, ja, nee, ja, Voor die tijd met huizen ja. gaan, ja. En zo Hij was het niks. Een enorme, ja. was ja. Ja. Het is natuurlijk een enorme uh, impuls uh, uh, uh, geweest. Om, uh, en bovendien, ik vind dat de laatste tijd... Heel veel, veel toegankelijker historische boeken worden geschreven dan voorheen. Dat vind ik echt. Ja. Ja. De, maar, en en daarbij kijken jullie ook, daarna kijken jullie ook bij de selectie? Ja, want de publieksvriendelijkheid... de toegankelijkheid voor de... zeg maar geïnteresseerde lezer. Dat is echt een heel belangrijk criterium. Ja. En, en winnen altijd de meest publieksvriendelijke boeken? Um. Het is een belangrijk criterium. Er zijn drie criteria. Dat is dus inderdaad publieksvriendelijkheid... maar ook uh, originaliteit en, ja. en, en degelijkheid. We hebben bijvoorbeeld dit keer op de lijst staan... de duizend en één vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis... van Els Kloek. Dat is op de lijst gekomen met als belangrijk criterium originaliteit. Want het is een hele originele gedachte om zo'n soort... Om een lexicon, lexicon. Een lexicon van, te maken, dat bestond van... nog niet. Een lexicon. Nee. Nee. Nee. nee, we hebben in Nederland nergens lexicon. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Dat is echt heel origineel. Ja, <lacht> niet nee, op absoluut. deze manier, meneer. Nee. <lacht> eh, jongens eh, en meisjes. Nog één ding tot slot. je hebt nu één van de vijf genoemd uh, tussen wie het gaat. straks Tussen 11 en 12. Noem de ja. andere vier ook nog even, Martin. Nou, dat is uh, Martin Bossenbroek, de Boerenoorlog... Uh, Jan Brokke, uh, De Vergelding een Dorp in Tijden van Oorlog. Uh, Roelof van Gelder naar het Aardsparadijs. En dan moet ik even kijken: de laatste Frits van Oostrom: Wereld in woorden. Ja, en unaniem? Uh, Un unaniem in de uitspraak? Unaniem in de uitspraak. En dat was ook wel aan, de, uh, aan deze voorzitter uh, toe te vertrouwen, Nout Welling. Want die uh, heeft lange ervaring uh, met het voorzitten van. Uh, en het brengen tot unanimiteit. Van, van het een en ander. Ja, goed. goed. Nou, de luisteraars zijn vast heel benieuwd. Ze moeten nog ongeveer anderhalf uur wachten. En dan zal Nout Welling dat in OVT bekend gaan maken. Later dus, zo rond kwart voor twaalf. Maar nu eerst tot elf uur, andere onderwerpen. Met om te beginnen de volkerslag bij Leipzig uit 1813... die eerder deze week op de Duitse televisie live verslagen werd. We bespreken de biografie van Martin Luther King... die komende week in Nederlandse vertaling verschijnt. En de column komt vandaag van de hand van Philip Frederiks. Maar voordat alles beginnen we, zoals u van ons gewend bent... met een fragment uit het nieuws van eerder deze week. Kunnen we kunnen wel zeggen dat het een zeer zeldzame gebeurtenis is. Een voormalig leider van de Rode Gardisten heeft zijn excuses aangeboden over de martelingen die plaatsvonden tijdens de culturele revolutie. Dat gebeurde eind jaren zestig onder Mao. Ja, zo, zo werd in het nieuws van deze week uh, bericht over uh, de culturele revolutie. Mijn verontschuldiging is te laat gekomen, zei de voormalig uh, rode gardist... op een alumniblog van de school waar hij bijna vijftig jaar geleden... vroeger leraren vernederde en andere mensen pesten... of naar heropvoedingskampen stuurde. Kortom, deze voormalig rode gardist biedt nu zijn excuses aan... voor de misdaden die hij beging tijdens de culturele revolutie. En de vraag is natuurlijk of dat uitzonderlijk is... Of niet en over welke misdaden we het hebben. Ja, en uh, om dat te horen hebben we nu aan de telefoon Henk Schulte-Noordhold, uh, China-kenner. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, kunt u op het begin nog even. Kort vertellen, die eh, culturele revolutie. Wat was dat ook alweer precies? Wat ging er allemaal mis in die tijd in China? Nou, heel veel. Het was, het was een massacampagne, gelanceerd door Mao, Mao Zedong, de, de, de dictator en, en leider van China toen. Um, ja, die bedoeld was, die gestart werd in 1966. Officieel liep dat 1976, dus eh, tien jaar lang. En die bedoeld was om, uh, dat was met de ideologische rechtvaardiging, om al het oude te vernietigen. Dat wil zeggen, het culturele erfgoed van China werd zwaar uh, aangevallen. En ook het oude denken, dus alle mensen in bepaalde posities, die werden aangevallen en zoals je al zijn de leiding vernederd. En daar zaten heel veel leraren bij en mensen die lid waren van de bourgeoisie. Ja en die, die, Maar ik, als ik het goed begrijp, van, uit die excuses van die generaal, was die destijds leerling en uh, vernederden de leerlingen dus hun leraren op school? Ja, dat gebeurt trouwens in Nederland ook, maar goed. Ja, op iets andere wijze, toch? Want daar werd ik fysiek geweld toegepast. En men, velen, hebben het ook niet overleefd. Maar overigens was hij niet de maarschalk, hoor. Zijn vader, dat, hij, hij kwalificeert zich uh, als zoon van. Want zijn vader was heel beroemd. Hij was uh, een maarschalk in, in de oorlog tegen Japan, de jaren 30 en 40. En later was hij de eerste burgemeester van Shanghai. En de eerste tweede minister van buitenlandse Zaken onder het nieuwe regime. En daarom is uh, dat soort mensen, zonen van dat soort princelings, zoals ze heet in China, hebben enorme status. Dus als hij het publiek zegt: ik, heb me, ik schaam me enorm voor wat ik toen heb die leraar heb aangedaan, dan heeft dat uh, landelijke betekenis. Ja. Um, maar goed, de, de, de, de campagne was inderdaad tegen uh, al het gezag, ook tegen Confucianisme. Nou ja, en daar gingen dus de Rode Gardisten, dat waren toen ja, soms tieners of mensen begin twintig, die vielen hun, hun leraren aan en vernederden die. Die bekentenissen afleggen. Ja, en er werden het... geschopt en geslagen, soms het raam uitgegooid. Ja, en daar is een man op van zijn wat oudere leeftijd, hij is 67, krijgt er een enorme spijt van. En heeft dat openbaar bekendgemaakt. Ja. Nee, is deze man een zoon van een beroemd marschalk? Uh, is ja. hij dan zelf helemaal een nobody of uh, is hij ook wel iemand geweest? Ja, grappig als u dat zegt, ik heb echt gezocht, maar ik heb niet kunnen, kunnen vinden wat hij nou zelf heeft gepasseerd in zijn leven. Uh, maar het, het, het, zijn, nogmaals, er zijn. zijn de, de, de, het belang van deze verklaring is dat hij... als zoon van de elite... een onderdeel uitmakend daarom van de elite... deze, deze zelfbekentenis... of deze bekentenis aflegt. En, en zegt ook... en het naar, naar actualiteit trekt. Dat is ook heel interessant. Want hij zegt van ja... We dus net een nieuwe leider in aan China aangetreden, hè? meneer Xi Jinping. Die gaat voor tien jaar regeren. En die heeft een nieuwe slogan gelanceerd: de Chinese droom moeten we verwezenlijken. Een beetje vaag concept, maar het komt neer op de renaissance van het China: dat ze weg weer moet, of zijn plaats moet hernemen in de wereld. Nou, die zoon zegt: ja, dat is allemaal leuk en aardig, die Chinese droom. Maar voor ons, als ze ons geen rekenschap afleggen van het verleden, van de misdaden en onrechtvaardigheden begaan in de culturele revolutie, dan is die Chinese droom, stelt ook niks voor. Dus het heeft ook heel veel uh, betekenis voor het heden. Dit is dus eigenlijk een belangrijke gebeurtenis, deze excuses. Zou dit het begin van iets nieuws kunnen zijn in China? Nou, kijk, het is, het is enorm tweeslachtig. Want vanuit de elite, vanuit de partij die nu aan de macht is, dat was ook onder de vorige leiders al, is dat toch erg een taboe-onderwerp. Uh, want er komen alle, allerlei wonderen, worden, oude wonderen worden opengereten. En dat is ook een heel belangrijk politieke reden om het niet te doen. Want Mao zelf, dus de grote man, is eigenlijk nog steeds de onaantastbare vader van de Volksrepubliek. Dus als je dat allemaal open gaat uh, rijten... Dan komt zijn positie ook in, uh, in opspraak. Ja, en, en, en als je ook komt, dan is dat wellicht heel uh, riskant voor je eigen carrière? Nou, dit wordt wat al gedacht. De officiële oordeel uh, is nog steeds dat hij uh, 70% goed en 30% fout was. Oké, okay, dus er moet maar, nog wat verschoven worden. Er moet nog iets geschoven worden als we om, om een, een gebalanceerd beeld te krijgen. Ja, en, uh, maar dat dit uh, de aanzet daartoe al zou zijn, uh, dat is te vroeg gejaagd waarschijnlijk. Dat is te vroeg, want uh, de minister Xi Jinping heeft sindsdien, sinds deze meneer uh, publiek is gegaan, uh, eerst schriftelijk in augustus, heeft hij ook een soort campagne gelanceerd, de Zeven Nees heet dat in het uh, Chinees. En één daarvan is dat we niet meer uh, het verleden moeten oprakelen en, en de wandalen van Mao Zedong. Dus dat staat er weer haaks op. Ik denk dat, dat je niet kunt spreken van een uh, campagne of het begin van iets nieuws, maar het tekent wel hoe diep die wonden zijn die toegeslagen zijn. Ja, ja maar het blijft uh, een taboe, net zoals het in Turkije bijvoorbeeld een taboe is om het over de Armeense genocide te hebben. Ja, misschien niet zo zwart-wit, want dat hij dat gewoon durft te zeggen. Maar hij zegt het ook omdat de hele jeugdmachine er heel weinig van af weet nog. Het dreigt gewoon in een zwart gat te verdwijnen. In totale vergetelheid prijsgegeven te worden. De culturele dus, revolutie staat niet ja, in de geschiedenisboekjes in China? het staat niet in de geschiedenisboeken. Als je de geschiedenisboekjes leest, staat er alles over de oorlog, de heldhaftige oorlog tegen Japan. De culturele, de culturele revolutie wordt heel kort genoemd en eigenlijk grotendeels verzwegen. Laat staan de positie van Mao Zedong. Erin. Ja, de, de lange mars, dat is het waarschijnlijk. En dan ja, op... nee, natuurlijk. Dat is eerder. Dat is in de jaren dertig. Dat ja. is tegen de Japanners. Dat, is, dat wordt helemaal uit, uitgemeten. Die Vergroot. Ja. Maar hier spreken we over de jaren zestig. Toen, toen de Volksrepubliek China al uh, bestond. Al lang bestond. Goed. Henk schulten heel hartelijk dank voor deze heldere toelichting. Ja, fijn. Ja. Dank u. Deze week is precies eh, 200 jaar geleden dat er rond Leipzig... het slag werd uitgevochten die de nekslag bleek voor Napoleon. Op 16 oktober 1813 nog vol goede moed... verliet de Franse keizer drie dagen later zwaar teleurgesteld het slagveld. Niet Waterloo, maar de volkerenslag bij Leipzig... Zijn kop. En deze zogenoemde volkerslag is bij onze oosterburen deze week het groot nieuws geweest. Ja, ja en niet gewoon groot nieuws, nee, breaking news zelfs. Met live-schaddingen van het slachtveld, correspondentenberichten en handy videoafnamen. Zo wordt in Duitsland geprobeerd de geschiedenis van twee eeuwen terug weer tot leven te wekken. <krijg> en dat is voor ons vandaag reden om terug te blikken op die volkerslacht... en op de mo monumentale herinneringen eraan in het Duitsland van voorheen. En dat doen we met laat ik zeggen, NEC-journalist en historicus Bart Vundekotten. Uh, Bart, uh, welkom, goedemorgen. Goedemorgen. Heel even voordat we naar Leipzig gaan. Uh, voor zover ik weet ben je bezig aan een groot boek over het verdriet van uh, 1812... en met name over de Nederlanders die meetrokken met Napoleon naar Rusland. Uh, komt dat binnenkort? Uh... Als het als over een jaar binnenkort is, dan komt het binnenkort. Maar dat is ongeveer wat ik er nog denk uh, nodig te hebben... om alle informatie die ik bij elkaar heb gesproken. Dus volgend jaar zit jij in de uitzending... maar dan als genomineerde voor de Libere G Geschiedenisprijs wellicht. Dat, dat is mijn vaste voornemen. Goed zo. Ja. Ja. Laten we eerst even gaan luisteren naar hoe de MDR, de Miet-Docche Rundfunk... geheel geactualiseerd de Volkerenslag versloeg deze week. Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zu dieser Sondersendung. Seit heute früh um 9 Uhr hat rund um Leipzig eine der bisher größten militärischen Auseinandersetzungen der Weltgeschichte begonnen. Zentrum von Leipzig, genau hier zwischen den beiden Schlachtfeldern, dort steht unser Reporter Roland Kühnke. Die Lebensmittelläden sind mittlerweile komplett leergeräumt. Brot gibt es nur noch auf dem Schwarzmarkt. Wir sind jetzt hier ganz nah an den Lagern der alliierten Truppen. Dann trägt man einen Franzosen herein. Sein Bein wurde von einer Granate zerfetzt. Ein Teil der Aufnahmen stammt von Minikameras direkt aus dem inneren Kreis der Soldaten, die an vorderster Front in die Kämpfe verwickelt sind. Ja, een deel van de opname is gemaakt met uh, minicamera's... die de soldaten bij zich zouden hebben gehad. Zou het zwaar geweest kunnen zijn. Uh, uh, Bart Vunnekotten, heb jij deze week gekruisterd gezeten aan de Duitse buis... om te zien hoe dit gedaan werd? En zo ja, wat vond je ervan? Het, uh, ik heb het gevolgd via internet. Dat was ook allemaal gewoon op de website van de MDR te volgen. En uh, ik vond het erg leuk en goed gedaan. Uh, vier dagen achter elkaar, een half uur lang... Op primetime, was om acht uur s'avonds, werd het daar dan op tv uitgezonden. Aandacht voor geschiedenis en dan met een stalen gezicht doen alsof het nu gebeurd is. Er werd ook dus commentaar gevraagd aan Napoleon. Die gaf dat niet, maar had wel een woordvoerder die voor hem het woord voerde. Zijn vrouw werd geïnterviewd in de koets over haar verscheurde loyaliteit. Ze was natuurlijk dochter van de keizer van Oostenrijk. Maar nu echtgenote van de keizer van Frankrijk. En wat voor problemen leverde dat zoal op in het, in het gezin? Dus ik vond het leuk gedaan. En op, op die manier geschiedenis uh, proberen onder de aandacht te brengen. Ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat best succesvol is Dus dat geweest. moeten wij eindelijk ook gaan doen met Alkmaar. Of uh, Alkmaar begint de begonnen victorie. Of met Heilige Lees zou best aardig kunnen zijn. Ik kan ook 1815, Catebro uh, en Waterloo. Uh, wellicht samenwerken met, uh, met Engels. Dan is het ja. goedkoper. Hè? Dan wordt het betaalbaar. Uh. Ja. Goed, uh, Bart. Uh, die, die volkerslacht in, in, in, in, in, in, in, bij Leipzig. Uh, een, een bewijs voor het bestaansrecht van het Duitsland in de 19e eeuw. Uh, heel belangrijk destijds, maar... Sinds wanneer wordt die slag nou weer.? Na de, he, want we hebben de Tweede Wereldoorlog ja. eroverheen gehad. Je zou denken: ja, dat zijn de Duitsers wat voorzichtiger met nationalisme en patriotisme. Ja. Sinds wanneer wordt, die, wordt, wordt het ding weer opnieuw herdacht? Uh, dat, is, dat is niet opgehouden. Dat is nou, niet opgehouden. De Tweede Wereldoorlog, nee, De, de SCD was er als de kippen bij om uh, die herdenkingen uh, te analyseren. De, de Duitse Communistische okay, uh, Partij. Oké, goed, ja. Was er, was, er de, uh, was er als de kippen bij om die herdenking uh, te annexeren. en uh, Bijvoorbeeld de 150-jarige verjaardag van de slag in 1963 is, uh, is groots gevierd. En, uh, want het is een symbool, moet het zijn, voor de eenheid van Duitsland. Nou, daar was de SED niet tegen, zolang dat maar de, de Duitse socialistische heilstaat was onder hun leiding. Dus, uh, op maar was het dan zo, want voor zover wij weten, waren communisten in West-Duitsland een, een minimum... Klein groepje dat niks te zeggen had. Dus nee, nee, maar hoe, waar, waar, heel West-Duitsland West mocht zich bij de DDR uh, voegen. Nou ja, ja, maar uh, als het gaat om die slag denken, dan kan dat toch niet een handje voor communisten zijn. Dus deden nee, anderen nee, nee, mee. Ik. Iedereen deed er mee. Het was gewoon echt een ding uh, voor, voor het hele volk. En het was natuurlijk ook een bevestiging van de vriendschap met Rusland. Immers, de Russen speelden een belangrijke rol in 1813. Ja. En ook in 1945 hadden ze Duitsland bevrijd. Ja. Dus het was ook een soort van viering van de Duits-Russische vriendschap daar. Maar goed, dat was in Oost-Duitsland. Maar hoe zat ja. dat in West-Duitsland? Ja, daar, had je natuurlijk, daar konden ze natuurlijk niet naar dat, naar dat monument toe. Dus dat, dat, dat was wat moeilijker. Daar werd, het wel, daar werd wel uitgebreid over gediscussieerd. Omdat die slag zo belangrijk is voor het idee van de Duitse natie en het, en het Duitse volk. De oorlog daar tussen 1813 en 1815 worden in Duitsland ook de bevrijdingsoorlogen genoemd. En dat was eigenlijk het ontstaan van het, van het Verenigd Duitsland... dat het uiteindelijk in 1870 onder Pruisisch leiderschap een keizerrijk zou worden. Dat vond zijn oorsprong daar in, in 1813. Dus het is ook, ook voor de West-Duitsers een belangrijk moment in de geschiedenis ja, gebleven. Want wat ik zei in de inleiding enigszins gechargeerd... Dat, uh, dat Napoleon zijn Waterloo eigenlijk bij Leipzig gevonden had. Ja. Is dat, uh, zit daar iets in? Ja, kan je ook zeggen dat hij dat al in 1812 in Rusland... zijn Waterloo bij aan ja. de Wierizina vond. Maar laat ik het zo zeggen... Uh, uh, na 1813 heeft hij alleen nog maar uh, verdedigend uh, gevochten. En aan aanvallen kon hij niet meer denken. Dus ja. zijn offensieve capaciteit was hiermee wel uh, teniet gedaan. Nu, nu, nu ben jij... Geloof ik. Ben jij in Leipzig geweest? Ja, ben ik geweest. En dat gedenkmaal, hoe ziet dat, is het een mooi ding? Uh, dat is in al zijn lelijkheid heel erg mooi, inderdaad. Je, je moet er... <laughs> hoe, hoe beschrijf het even? Ja, het, het is vooral, vooral enorm. Duitsers doen het natuurlijk niet aan klein. Dat deden ze toen ook al, toen ook al niet. Maar het, het maakt onderdeel uit van een, een golf van bouwwoede... die in het eind van de 19e en begin 20e eeuw over Duitsland trok. En overal werden hele grote monumenten voor Willem I opgetrokken. Bismarcktorens werden overal uh, gebouwd. En ja. bijvoorbeeld ook het uh, misschien iets bekend... En daar is het, uh, het Herman-denkmaal in de Teutelborg, het Teutelborg. Die, die Herman die van de ja. Romeinen won. Ja, ja, dus nou, de, de, Hoe hoog is dat beeld ook alweer? Dat, uh, dat is iets van 80 meter. <laughs> en de, de, de, de, het ding in Leipzig is 93 meter. En was op dat moment geloof ik twee, ja, twee ja, meter ja, ja. hoger... Dan, de, dan het vrijheidsbeeld in New York. En daar was het natuurlijk allemaal om, uh, allemaal om te doen. Ja, het is gewoon heel groot, protzerig. Uh, hoewel de beelden binnen... Zij hebben wel een zekere verstildheid en zijn wel mooi. Dus het is niet, niet uh, wanstalig op een nationaal-socialistische uh, architectuur. Goed, Leipzig. Ja. We hadden het erover dat Napoleon er eindelijk al niet zo goed meer voor stond... naar mm -hmm. uh, de Russische veldtocht. Uh, was nou uh, die volkerenslag bij Leipzig... de slag die alles goed moest maken voor de keizer? Nou, hij, hij had natuurlijk echt maar een, enkele tienduizenden mannen over toen, er, toen hij uit Rusland kwam in, uh, in 1812. En is het toen eigenlijk heel snel ingeslaagd om binnen een jaar een leger van ongeveer 400.000 man op de been te brengen. Dat waren veelal jongelingen en uh, grijsaarts met een harde kern die, uh, die hij uit Rusland had, uh, had meegenomen. En hij wilde de dus schouw weer naar het, uh, naar het oosten, omdat hij nog bijvoorbeeld danzig was nog in Franse handen, maar wel al jaren, al bijna een jaar belegerd. Dus hij wilde. Daar, uh, zijn troepen daar ontzetten. En hij wilde ook uh, de Pruisen die hem verlaten hadden... maar nog niet helemaal waren overgelopen... weer tot, uh, tot de orde roepen. En dat was allemaal voor niets uiteindelijk. Want in het voorjaar van 1813 liepen de Pruisen definitief over... naar de Oostenrijkers en, en Russen... om zich samen tegen Napoleon te weer te stellen. Maar wat was het strategisch belang? Was als ik dit win, dan hou ik mijn plek. Het was natuurlijk heel belangrijk dat hij het voor het zeg hield in Duitsland. Want Duitsland was, dat, was natuurlijk de buffer... Uh, tussen Frankrijk en uh, Pruisen, Oostenrijk en, uh, en Rusland. Dus het was heel belangrijk dat hij het in Duitsland voor het zeg hield. En het begin van die campagne was ik heel succesvol. Want hij heeft een, een handvol overwinningen uh, geboekt... Uh, voordat het uiteindelijk in Leipzig uh, misliep. Als je nou uh, heel kort even die volkerunst Dat is nogal een, mm -hmm. is nogal een naam. Ja. Dat Misschien moet je niet uitputtend willen zijn, maar wie tegen wie? Kan uitputtend hoor, want dat, uh, dat is de al de Russen, de Oostenrijkers en de Pruisen en de Zweden. En nog een Engels raketartillerieteam, een handje vol. Maar dat waren dus de, de Galieerden En dan had je Napoleon, uh, die Fransen Frans bij zich had uiteraard. Nog 10.000 Polen. Die, uh, voor, uh, die hoopte dat Napoleon uiteindelijk toch een vrije Polen zou geven. En dan nog wat mannen uit Saxen en Württemberg... Uh, en, uh, die uh, aan Napoleons zijde streden. Dus dat was het zo ongeveer. Ja, en dat allemaal tegen de Fransen. Ja, ja, ja de Saxen de en Württemberg vocht mee met, uh, met Napoleon... tot de derde dag van de slag. Uh, toen liepen ze uh, over... Uh, letterlijk, om, overigens onder luid gejuich van de Fransen, die dachten dat hun dappere Duitse kameraden een, een uitval deden. Maar dat was, dus, dat was dus niet het geval, want ze begaven zich gewoon naar de, uh, naar de tegenpartij om zich uh, in hun linies te vroegen. Nou, waar ik wel benieuwd naar ben, is uh, oorlog in het begin 19e eeuw. We ja. kennen dat allemaal van Stratego, min of meer. Mm -hmm. uh, hoe moeten we ons zoiets voor, iets, iets voorstellen? Je hebt infanterie, cavalerie, ja. eh, blanke sabel, wordt dat nog gebruikt? Eh, op een open veld, leg eens uit, hoe ging een slag zo in het algemeen? En wie was vooral, had het meeste kans zwaar de pisan te zijn? Um, hoe ging een slag in het algemeen? Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf waar het uh, geschiedde. Waterloo was een andere slag bijvoorbeeld dan Leipzig. Omdat Leipzig was natuurlijk rondom een stad, er lagen ook veel dorpen omheen. Dus er was veel... Waren veel plekken om je als verdediger te verstoppen achter een muur of door een raam, een raam schieten. Het was natuurlijk wat anders dan in het open veld. Hoewel er ook rondom Leipzig grote stukken open veld waren, waar je een soort, zou ik maar zeggen, meer traditionele uh, Napoleontische veldslag had. En die bestond eruit dat het begon altijd met de artillerie, de kanonnen. Napoleon was ik zelf een artillerist. En, um, dus die had er verstand van en die vond dat ook belangrijk. En een slag begon altijd meestal met een urenlang bombardement. Dus, dus ik moet me even voorstellen, er staan twee partijen... Ja, het even een, simpel, te is houden, ze tegenover elkaar. Ja. Allebei aan één kant. Ja. En dan beginnen ze elkaar met kanonnen, ja, uh, met kogels te beschieten. Eerst schiet je elkaar uh, uh, zo lang mogelijk overhoop uh, met kanonnen. En het was dan ook de bedoeling dat uh, de infanterie... die moest dus netjes in het gelid uh, stil blijven staan... ondanks dat die, die kogels uh, allemaal sporen van uh, dood en ellende trokken... door die, uh, door die gelederen... Tostel heeft dat wel mooi beschreven in Oorlog en Vrede. Pagina's lang. Ja, ja, ja, inderdaad. Maar wel mooi. En maar stilstaan ja, en, ja, en, ja. en maar sterven. En uiteindelijk als dan de generaal van dienst besloot... dat de tegenstander voldoende verzwakt was door zo'n bombardement... dan werd de, werd de infanterie naar voren gezonden. En dan vond er een, een infanteriegevecht plaats. En op het moment dat de generaal dacht... van nu ontstaat er iets van verwarring in de vijandelijke gelederen... dan stuurde hij zijn uh, ruiters naar voren om daarvan te profiteren en de heleboel uh, overhoop te rijden... en op de vlucht uh, te jagen. Dus dat was het standaard schabloon, okay. zou je en, kunnen zeggen. En, en dat is, dat is, zo hoort het normaal te gaan. Ja. ja. En als we nu naar Leipzig kijken... als ik het goed begrijp, was het zo dat de geallieerden... probeerden zo lang mogelijk een veldslag... met de hoofdmacht van Napoleon te vermijden. Hoe ging het daar? Ja, met Napoleon en vooral met Napoleon zelf inderdaad. Want iedereen was nog heel erg, nog steeds bang voor Napoleon. Ondanks dat hij in Rusland uh, verloren had. Napoleon had nog steeds, nog steeds toch wel de reputatie van een genie. En zijn maar schalken uh, waren ook geen kleine jongens. Maar zodra die uh, op zichzelf moesten opereren... Uh, dan maakten ze uh, strategische fouten. Ze waren heel erg goed op het slagveld. Als ze een wat kleinere verantwoordelijkheid hadden om te dragen. Maar zodra ze onafhankelijk moesten opereren, ging dat minder goed. En dat, dat was dus nu ook het geval. Dus terwijl Napoleon erin slaagde om met de hoofdmacht uh, hier en daar een overwinning te boeken. waren dus een ondergeschikte, deden dat, deden dat minder goed. En uiteindelijk wilde Napoleon natuurlijk de beslissende veldslag forceren. zoals hij dat uh, altijd, uh, altijd probeerde. En uh, dat, uiteindelijk dacht hij dat dat rond Leipzig op 16 oktober. Te bereiken was. En de, de geallieerden vonden op dat moment. dat ze een voldoende massa bij elkaar hadden gebracht. om zelfs die veldslag ook, uh, ook aan te durven gaan. En uh, dat, dat gebeurde. Ja, dan. en dan zijn ze drie dagen lang. vindt het hoofdgevecht plaats. Ja. En Keren dan de kansen om een gegeven moment? Moet je me voorstellen, dat, dat, hoe is dat te beschrijven? Hoe dan uiteindelijk die Fransen toch verliezen? Ja, dat is te beschrijven. Het is altijd moeilijk zonder kaart uh, om zoiets zo te beschrijven. Maar de, de, het gevechtssponsor gaat inderdaad over drie dagen. waarvan de eerste en de derde dag veel uh, gevochten werd. En de eerste dag van Napoleon heel dicht uh, bij een overwinning. Uh, het, het, het belangrijkste gevecht wat Napoleon ook zelf leidde... Uh, vond, vond plaats uh, ten zuiden van uh, Leipzig... Daar zetten de, de Galieerden als eerste de aanval in. Maar dat, dat, dat ging slecht en uh, dat liep niet goed. Het, het probleem was ook dat de beide keizers... de keizers van Oostenrijk en, uh, en Rusland en de koning van Pruisen bevonden zich ook op het hoofdkwartier. En Dat is nooit bevorderlijk voor de soepele gang van zaken bij een veldslag. Want die moesten natuurlijk allemaal een stempel drukken op, uh, op, op wat er gebeurde. Er zat te veel, te, veel bazen. te veel keizers. Ja, er waren, ja, er te, waren veel te veel keizers, veel keizers ja. aanwezig. Ja. Het is nooit goed als de ja. chef zich te is dat direct... Is dat met de ook dagel... de verklaring dat Napoleon zoveel gewonnen heeft voor die tijd? Maar één keizer? Ja, hij maar een, hij had verstand van zaken. En dat gold niet nood, eh, omdat hij natuurlijk als militair begonnen was. En dat gold niet voor Alexander eh, de eerste van Rusland of Frans... de eerste van, eh, van Oostenrijk. Maar goed, eh, de galieerde aanval liep vast, mislukte. Het eh, was het moment voor Napoleon om al zijn artillerie te concentreren... en uh, uh, heel hard te gaan schieten op een bepaald deel van de galieerde linie. Uh, toen kwam er inderdaad een aanval. Op het moment, en op het moment, uh, suprême, stuurde die uh, Murat... zijn bekende cavaleriecommandant uh, met... Uh, 10.000 man uh, naar voren om een gat te slaan in de galeerde linies. Dat lukt uiteindelijk ook wel. De Franse cavalerie komt tot vlakbij het, uh, het keizerlijke uh, hoofdkwartier van de, van de tegenstanders. Het stond op het punt om, om helemaal Napoleons kant op te vallen. Maar het probleem was dat hij had niet voldoende reserves... om zijn eerste succes uit te buiten. Dat kwam ook omdat een, een divisie die daarvoor gereserveerd was... de hele tijd op en neer liep van het noorden naar het zuiden... zonder daadwerkelijk echt te worden ingezet. Ze kregen de hele tijd het bevel na, nee, toch maar om. Nou, keer toch maar om. Een ja, strategische fout. We gaan niet vragen waarom. want dan we. Denk het was weer over... een van die ja. ongeschikte van de die, polion, die, die het niet helemaal begrepen en het niet ja. goed deed. Uh, ja. Uh, hoe het ook zei, dus die, die uh, spectaculaire Franse cavalerieaanval strandde uiteindelijk op een tegenaanval van de Galieerde cavalerie. En daarmee was eigenlijk het gevecht voor de eerste dag in een soort van padstelling uh, geëindigd. Maar dat konden de Galieerden zich beter veroorloven dan de Fransen. Omdat zij uh, veel meer versterkingen kregen in de dus, dus volgende de, dagen. Dus de massa heeft het verschil gemaakt. De Galieerden waren met oh, meer. Uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk is dat uh, wat er de gebeurd In de derde dag van de slag. De tweede dag was er een soort van rustpauze. En de derde dag van de slag was de aankomst van uh, Pruisen en vooral van uh, de Zweden onder de kroonprins Bernadotte en dat was daarvoor een Franse maarschalk onder Napoleon. Dus een, uh, ook een, een overloper, een verrader en dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Want toen was Napoleon dus echt aan alle kanten omsingeld met een, een, door een leger... dat bijna twee keer zo groot was als het zijne en uh, ja, toen was het wel, uh, was wel gebeurd. En uh, <coughs> aantallen doden, slachtoffers, wat is daarover bekend? Ja, dit was op zich dit was de grootste slag uh, in Europa tot aan de uh, Eerste Wereldoorlog... Uiteindelijk deden er iets tussen de vijf en 600.000 mensen mee aan beide zijden. En slachtoffers, en dan hebben we het over doden, gewonden en vermiste gevangenen, hebben we het over aan de Franse, Franse kant iets van 70 80.000. En aan de geleerde kant iets van 55.000. Dus dat zijn wel enorme. Dat zijn aantallen. enorme aantal. Ja. En is dat ook de reden dat het Volkeranslag huh? heet? Nou, dat het de slag heet was omdat er zoveel volkeren aan meededen. Het was de eerste keer dat Napoleon zowel met de Russen als de Oostenrijkers, als de Pruisen, als de uh, Zweden te maken had. Uh, dus dat is de Alle volkeren van Europa uh, waren daar bijna uh, vertegenwoordigd. Napoleon verliest en dan niet zo heel veel later er zit nog wel wat tussen. Dan uh, rest Elba. Er zal nog wel de campagne van 1814 uh, tussen de verdedigen. Waarmee die, uh, Frankrijk probeerde te verdedigen tegen de uh, inval van de galeerden. En uh, onder de, de liefhebbers wordt dat wel zijn uh, beste campagne genoemd. Omdat hij met zeer minieme middelen het verschrikkelijk lang uh, uh, de ondergang het, uh, wist uh, te rekken... maar uiteindelijk verloor hij die, die uh, strijd ook... en moest hij inderdaad uh, moest die richting Elba. En dat was Na het verlies uh, van, bij Leipzig was uh, zijn offensieve capaciteit... dermate niet gedaan dat uh, dat in feite daarna nou onvermijdelijk was. Ja. Napoleon moet naar Elba. Wij krijgen uiteindelijk ook mede dankzij Leipzig Willem I als koning. Ja. Het is ook een soort verband tussen. Dus wij hadden er ook wat aan verloren of gewonnen, zoals men wil. Um, Bart van der Korte nog heel kort even... Uh, Duitsland nu, ja. de wijze waarop ze die slag herdenken lijkt vooral spectaculair. Ja. Zit er nog iets van een inhoudelijke boodschap achter? Nou ja, oorlog is slecht. Maar ik vind het op zich wel een vooruitgang ten opzichte van de meer nationale, nationalistische herdenking... of de communistische herdenking uh, zoals die was. Ik denk dat je als uiteindelijk dan maar geschiedenist kan beter entertainment... dan een onderdeel van een ideologie zijn. Nou, dat lijken mij wijze woorden om ja. de zondagochtend... wat dit onderwerp betreft mee af te sluiten. Bart, we zijn benieuwd naar je boek en bedankt voor deze mm -hmm. toelichting. Graag gedaan. Ja. En dan is het weer tijd voor de column. En die komt van Filip Vredings. Filip. Bericht uit de hoofdstad is een korte film van Louis van Gaster uit 1964. Een reportage eigenlijk van een jazz- en poëzieavond... in het Amsterdamse Shirazade. De legendarische jazzclub van toen in de Wagenstraat. Te zien op YouTube. Het bericht, in nu bijna mysterieus zwart-wit, geeft een mooi sfeerbeeld van die tijd. Door dikke slierte sigarettenrook lijkt het of wolken witte wieven de ruimte hebben gevuld. Uit de mist duiken dansende koppels op. Zwetend, swingend, in vervoering, maar wel met overhemd das en colbert. Dat geldt ook voor de nog jonge Simon Vinkeroog die de aankondiging doet. De Amerikaanse dichter Ted Jones is de enige zonder stropdas. Hij draagt zijn beroemde Jazz is My Religion voor... begeleid door een combo van de bekendste Nederlandse jazzmuziek. Ted Jones, alweer tien jaar dood. Hij kwam ook naar Utrecht, naar de jazzclub Persepolis... in een werfkelder aan de oude gracht. En ja, ook daar bracht hij zijn blijde boodschap. Jazz is My Religion. Ik wilde hem maar al te graag geloven. In mijn knabend simmer op zolder zocht ik op mijn oude lampenradio... de zenders af op zoek naar jazzprogramma's als Jazz de la Nuit... op een van de Franse radiostations. Jazz in de nacht, in Parijs. Het was zoiets als loerde voor een katholiek met lamme benen. Twee jaar later ben ik er gaan wonen in de lichtstad. Jazzclubs overal, maar onbetaalbaar voor een platzakken nieuwkomer als ik. In een Engelstalige boekhandel trad Ted Jones op. Gratis. Geld voor een begeleidende band was er kennelijk niet. Voor swingende tekst moest hij zelf zorgen. Het, zoek, het lukte hem goed. Het swingde de pan uit. Jazz is my religion. Ik maakte kennis met Maurice Culas. In 1935 had hij het blad Jazz Hot opgericht... en had daarom in jazzkringen een welhaast pauselijke status... Voor Amerikaanse muzici in Parijs was hij een onvermoeibare pleitbezorger... ruim voordat hun muziek in de officiële concertzalen werd geaccepteerd. Louis Armstrong had hem smoothie genoemd... mogelijk vanwege zijn onbedwingbare voorliefde voor fruitcocktails met ijs. Of meer nog misschien omdat hij als oliemannetje zaken regelde... voor de Amerikaanse jazzmuzici die meestal geen woord Frans machtig waren. Smoothie werd voor altijd zijn bijnaam. Samen met zijn vrouw Vonnet was hij bij jazzconcerten duidelijk hoorbaar aanwezig. Gekreun, geloken ogen, medijnen op het ritme. Toen bij een concert van Ray Charles zijn gebruikelijke gekreun opklonk... reageerde de blinde zanger met een berustend... Oh, smoothie is here. Maurice vertelde trots dat hij voor de radio een afspraak had met Martin Luther King. De dominee was op bezoek in Parijs. Exclusief interview. Ik weet niet meer wat ik tegen Maurice heb gezegd. Mogelijk iets in de sfeer van... als er iemand is die ik de hand zou willen drukken, is hij het wel. Ga mee als het je interesseert, antwoordde Maurice. En de volgende dag stond ik als onbezoldigd geluidsassistent... midden in een ruime hotelsuite in het prestigieuze Georges V. Als een Kees de jongen helemaal klaar voor een gesprek... dat de dominee vast inspirerend zou hebben gevonden. Misschien wel over jazz en religie. Een hoffelijke jonge man liet ons enkele ogenblikken antichambreren. Hij stelde zich voor als Andrew Young, die ik later zou herkennen als burgemeester van Atlanta en US-ambassadeur bij de Verenigde Naties. De dominee, gekleed in een hups-huisjasje, ontving ons meer liggend dan zittend op een sofa waarin hij bijna verdween. Hij leek in niets op de flamboyante man van I Have a Dream. De begroeting was lauw. Maurice praatte honderd uit in zijn Paris-sur-Seine-Engels... terwijl hij zijn bandrecorder in stelling bracht. Andrew Young lette vooral op de tijd... en stond geen minuutje voor extra vragen toe. Het gesprek was gauw afgelopen... en had niet meer dan wat algemeenheden opgeleverd. In de lift kreunde Maurice tevreden. Interview gelukt. Ik had Martin Luther King een hand gegeven... en geen enkele vraag gesteld. En al helemaal niet... Kent u dat gedicht? Jazz is my religion? Ja, Philippe, bedankt, heel mooi. Misschien ja. was bij Martin Luther King wel de blues. <laughs> Wie weet. <laughs> I told everybody over the radio Make up the money and get together, break up this old Jim Crow I'm to tell you people something that you don't know It's a lot of Jim Crow in a moving picture show. I'm gonna sing this voice. I ain't gonna sing no more. Please get together and break up this old Jim Crow. Ja, Jim Crow was dat. Van de legendarische blueszanger Led Belly. Die er het racisme in Amerika in de jaren dertig aan de kaak stelde diezelfde jaren dat in 1929 geboren Martin Luther King opgroeide in het zuidelijke Atlanta. De man die later dus als geen ander symbool is gaan staan voor de strijd tegen dat racisme over hem verschijnt... komende week de Nederlandse vertaling van een al veel eerder in het Engels verschenen eh, biografie... geschreven door de Brit Britse Amerikanist Godfrey Hodgson. Het is niet de eerste biografie van King en waarschijnlijk ook niet de laatste... maar voor ons wel een goede reden om het weer eens over King en zijn rol in de Amerikaanse geschiedenis te hebben. En dat doen we met... Amerikanist Eduard van de Beeld van de Leidse Universiteit. En hij kan ons ongetwijfeld ook vertellen... of deze biografie nog uh, nieuwe inzichten... of anderszins over Martin Luther King bevat. Goedemorgen, Eduard. Goedemorgen. Mooi boek? Mooi boek, ja. Nee, ongetwijfeld. Ja, Het boek beschrijft niet alleen het leven van King... maar uh, het heeft er ook nog een hoofdstuk in zitten... waarin het teruggaat naar de 19e eeuw... en waarin het uh, eigenlijk schetst... Uh, hoe die, die, die, uh, die aparte racistische wetten in het zuiden... Zo, hoe die situatie is ontstaan in Amerika. Ja. En daar heeft die Jim Crow, waar we, want die blues lieten we natuurlijk niet voor niets horen... die heeft er iets mee te maken, hè? Ja, Ja, nee, dat is een van de goede punten van het boek. Het weet King en de hele beweging voor burgerrechten voor zwarten... heel mooi in een historische context te plaatsen. Dus hij neemt de lezer mee terug naar... Ik zal maar zeggen het begin van de strijd. Als, als, als na de Amerikaanse burgeroorlog van 1861, 1865. slavernij afgeschaft wordt en zwarte officieel burgerrechten krijgen. Uh, maar dan wordt dat al heel snel wordt dat teruggedraaid. en komt er in de Verenigde Staten, met name in het zuiden, waar de meeste zwarte woonden. een soort van apartheidsysteem. Tot stand. Aparte wetgeving en die wordt ook wel Jim Crow-wetgeving. genoemd. waarom is, die, is dat? Ja, dat verwijst naar een, een, een, een traditie van minstrelshows, zal ik maar zeggen, De zwarte karakterstereotypen daarover. Uh, een cultureel fenomeen waarin die zwarte uh, min of meer belachelijk werden gemaakt uh, als domme wezens. Dat ja, soort, uh, wezen. Jim Crow stond net als uh, Uncle Tom voor een bepaald soort. Voor een bepaald soort zwarte. Ja. die uh, natuurlijk uh, voor de witte bevolking van de Verenigde Staten... in dat opzicht geen gevaar betekende. Ja. Het boek begint overigens niet met, die, uh, met, met dat teruggaan naar de regering... maar het boek begint met de I, uh, I had a dream toespraken. Ja, het boek ja. Het, het, het begint daarmee omdat dat natuurlijk... de meest bekende speech van King is geweest. Maar het, het blijft er tegelijkertijd toch wel een, vandaan. Het gaat niet echt het, al te gedetailleerd op die speech in... Um, maar dat is natuurlijk toch het, het moment dat iedereen met King associeert. En daar laat hij dan een paar leuke dingen van zien die overigens al bekend waren. De, de, de ruzie achter de schermen over de toespraken van sommige andere deelnemers aan de mars. Die de radicale uh, dingen wilden gaan zeggen. Een van de studentenleiders wilde natuurlijk flink uithalen richting de regering, dat soort grappen... En men wilde vanuit de burgerrechtenbeweging ja. de sfeer niet verzieken. Ja, je moet Even kort, die, die mars, want we gaan ervan uit dat iedereen het weet... maar wat was het ook weer? De mars op Washington. De mars naar Washington. Het, het was een, een, een plan dat al veel langer bestond bij zwarte leiders... al voor de Tweede Wereldoorlog, dat nog nooit gerealiseerd was. Dat werd nu dan eindelijk gedaan in een poging. Dus om de campagne die al een paar jaar eerder gestart was... Euh, zeg maar even nieuw elan weer te geven... En om ook van de politici te vragen dat er iets aan dat apartheidssysteem in het zuiden van de Verenigde Staten gedaan werd. En dat Zwarte hun na de burgeroorlog verleende burgerrechten, zoals stemrechten, weer terug gingen krijgen. Want dat was gewoon gaandeweg eind 19e eeuw weer van ze afgenomen in de zuidelijke, in de de deelstaat. zuidelijke deelstaat. In de zuidelijke deelstaat, ja, ja. daar praten we over. Ja, en waar Hodgson ons dan weer aan herinnert, is dat die zuidelijke deelstaat in die tijd dat King opkomt dat het eigenlijk één partijstaten waren. Dat één partij het daarvoor het zeg had... en dan niet uh, zoals wij nu zouden denken... de conservatieve republikeinen, maar ja. de democraten. Nee, dat is een van dat... de leuke en ook goede dingen van het boek. Het laat die politieke partijgeschiedenis van de Verenigde Staten... Uh, heel leuk zien in de zin van die democratische partij... die wij op het moment natuurlijk met Obama associëren. Dat was, ik bedoel, er is nog steeds dezelfde partij... die in de jaren 1820 opgericht werd. Maar dat was een partij die... Dat was de Zuidelijke Racistische ja, Partij. Dat was ja. een partij die eigenlijk de mentaliteit had van wat we nu met de Tea Party-beweging associëren. Dus een, een, een angst voor een centrale overheid, afkeer van, van macht van Washington, een gerichtheid op de macht van de deelstaten. En omdat Zuidelijke politici en Zuidelijke deelstaten de eerste helft van de 19e eeuw voortdurend bang waren dat het Nationale Congres iets aan een slavernijssysteem ging doen, steunde die dus automatisch die Democraten die dat ook niet wilden. En dus werd die democratische partij, die werd sterk mede dankzij de steun van racistische zuidelijke politici. Ja. Als ze dan die, die, die, die, die, uh, die burgeroorlog ingaan, dan is de democratische partij is inderdaad de partij van het zuiden en dus van de verliezers. Ja, en die um, partij, ja maar sorry. dat is in de jaren zestig van de twintigste eeuw dus nog steeds zo, hè? Ja, maar het, het, het, pre precies. Het, ja. Het, het, het, kijk, Een van de leuke dingen om te gaan doen is kijken naar de presidentsverkiezingen... van bijvoorbeeld John F. Kennedy van 1960. En dan zie je hoe die democratische partij inderdaad in het zuiden dan nog steeds de aanhang heeft zitten. Ja. En dat deelstaat als Californië, die associëren wij onherroepelijk momenteel... met de democraten en progressieve figuren, die stemde toen. Die deelstaat stemde toen Republikeins. Dus die, die, die, die, zuidelijk, of die democratische partij die had gewoon een hele belangrijke aanhang in dat racistische zuiden. Het waren de witte racisten ja. die deze partij sterk hielden. Ja, goed. Laten we nu even teruggaan naar King. En uh, voor we het uh, over de jaren zestig hebben, waarin hij zich echt manifesteert... en ook eind jaren vijftig al, even in vogelvlucht even zijn afkomsten. Hij, uh, ik zei het al, hij, zijn vader was een uh, baptistische uh, predikant... Is hij zelf ook geworden, was zijn grootvader geloof ik ook. Dat, uh, het was onontkombaar. moest hij ook worden in het zuidelijke Atlanta? Ja, moest ja. hij ook worden. Een van de leuke dingen van de biografie is dat, dat um, Hodgson de aarzelingen bij King laat zien. Hmm. Ik bedoel, er is eventueel sprake geweest van een academische carrière. Als die student is, uh, theologie maar, doet, ja. uiteindelijk in Boston... Uh, dat hij dat zijn promotie doet. Dan lijkt het er aanvankelijk op dat hij in het noorden gaat blijven. Dat hij helemaal niet geïnteresseerd is in die burgerrechtenstrijd. Dat hij misschien academicus gaat worden. Maar hij gaat inderdaad uiteindelijk toch de kant van zijn vader op. Ja. En gaat, gaat dominee worden in die Baptistenkerk. En dat is wel wat zijn vader voor hem uitgestippeld had. Zijn vader was dolgelukkig. Ja, ja, ja. Absoluut, ja. Is het trouwens ook, als hij daar in dat noorden gaat studeren in Boston... dat, die, dat, die, dat, die dan, dat het dan tot hem, tot hem doordringt hoe erg het is er in het zuiden? Of? Nou ja, dat is een, een proces geweest. Daar, daar verschilt men over wanneer hij daar uh, het licht ziet. Uh, bedoel, hij, hij, hij kent natuurlijk toch wel de situatie uh, van de zwarte gemeenschap... in de Verenigde Staten in Noord zowel als Zuid. Uh, hij leest uh, natuurlijk het nodige over... Um, die kwestie. Hij kent de organisaties die al actief zijn. En er zit natuurlijk ook een zekere druk op uh, vanuit zwarte gemeenschappen... om je als zwarte vertegenwoordiger, of het nou dominee is of intellectueel... je voor die strijd in te zetten. Maar dat is een redelijk geleidelijk proces geweest in zijn geval. Ja. Maar hij richt dan op een gegeven moment die beweging op, hè? wat is de naam? Nou, hij richt het niet op. Er, er, zijn, er zijn al organisaties die, de, de NWACP, instance, bijvoorbeeld die al gewoon vanaf begin 20e eeuw actief is, er zijn andere organisaties. Hij is ook niet meteen de grote leider. Want hij, kijk, hij gaat namaken als hij naar die Montgomery busboycott boycott uh, trekt en daar mee gaat doen, omdat hij toevallig. Uh, daar in de buurt zit. En ja. dan wordt die eigenlijk gevraagd als... Even, even uitleggen wat het is. Dat was 55, 56. 55, uh, En ja, ja, ja. Me, mevrouw Rosa Parks. Precies. Die, die, die niet op wilde staan voor een blank in. Precies. Dus een van de ja. regels van dat apartheidssysteem... was dat er, er waren plaatsen gereserveerd voor zwarte achter in de bus. Je kon iets naar voren gaan zitten als het te druk werd. Maar als dan de rijen daarvoor vol zaten met witte... en er kwamen nieuwe witte in... dan moest je opstaan en naar achter lopen... Dat weigerde ze, en dat was onderdeel van een doelbewuste campagne van de NAACP... om segregatie in het openbaar vervoer in het zuiden aan de orde te stellen. King was toevallig um, daar dominee. Um, en wordt gevraagd om een soort van leider of boegbeeld te worden... voor die strijd ter plekke. Omdat er onderlinge concurrentie was tussen andere figuren, lokale figuren. Dus hij was een soort van beetje neutrale figuur van wie men al snel in de gaten had, die kan mooi praten. Dus dan wordt hij wordt gevraagd om eraan mee te doen... en, en daar een paar dingen te leiden. Ja. Ja, maar zeg je nou, hij is erin gerold, heeft het niet zelf gezocht? Ja, voor een deel mag je dat wel zeggen. En, en, en dat is ook een van de dingen die... Uh, en dat is, Hodgson heeft, heeft in dit boek niet een soort van algemene visie op King... die hij vanaf het begin heel duidelijk neerzet. Maar een van de andere Amerikaanse collega's... Uh, die, uh, David Garrow, die een hele bekende biografie over King heeft geschreven... Die, die, die maakt dat veel duidelijker. Die laat zien dat King eigenlijk in eerste instantie... helemaal niet die grote jongen is die die naar de hand wordt... eigenlijk gevraagd wordt, uh, aarzelt... Uh, maar dan langzaam maar zeker door de anderen ook in die rol geduwd wordt... Ja, maar als die het dan gaat doen, dan is hij ook direct nationaal bekend. Hè? Ja, hij die krijgt, busboycott. Dat, dat, ja. dat trekt enorm veel aandacht. En, en, en dan begint dus de carrière van King, inderdaad. Ja, want die bussen worden dan geboycott door zwarte reizigers? Die gaan gewoon lopen. Ja. Of ze zetten een, een, een vervoerssysteem met uh, eigen auto's op. om die mensen allemaal naar een werk te brengen. Dat duurt uh, een jaar en uiteindelijk hebben ze succes. Ja. Omdat de middenstand, de witte middenstand, de plekken merkt dat. Uh, ja, dat het bijvoorbeeld economisch te veel gaat kosten, ja. En dan gaat de, de, daarna wordt King dus voorzitter van hoe heet die? SCLC de het. Ja, Christian ja. Leadership Conference. Ja. ja. De, de, de, Vooral een dominee organisatie. Die, die zet voor burgerrecht inzet. In. Ja. ja. Wordt hij de voorzitter van? En dan krijgt hij echt grote invloed. Ook ja. op de politiek, hè? Als Kennedy verkozen wordt, dan. Ja, ja en nee. De, de invloed op de politiek blijft gering. Een van de leuke dingen van het boek van Hodgson is dat hij laat zien dat die Kennedys eigenlijk niet verheerlijk moeten worden. als voorvechters ja. van zwarte burgerrechten. En, en dat is een. Want? Nou, ze zijn heel aarzelend. En Kennedy, die bezorgd is om zijn herverkiezing. als hij in 60 gekozen is, wint hij weliswaar met zwarte stemmen. Mm -hmm. Maar als hij meteen daarna aan herverkiezing gaat denken. dan ziet hij als democraat erbij al hangen. Als die King en de zijne te veel omarmt... gaan die witte zuidelingen dadelijk eventueel wegblijven. Het is gewoon een electoraal probleem. Ja, een electoraal ja. probleem, absoluut. Maar wat, wat Hodgkin in feite zegt, is dat dat ook gaat gebeuren. Dan weliswaar niet onderkennen die, maar omdat Johnson... dus ja. de, de wetgeving waar King voor strijdt, doorvoert, tekent. Ja. Euh, zorgt dat voor een soort kantenmoment in de geschiedenis. Waardoor we eigenlijk die... die, die waardoor die, die conservatieve uh, blanke Amerikanen ja. witte in het zuiden, republikeins gaan stemmen. Wisselen ja. van partij. Ja. Ja, ja, en en, en, en de republikeinse partij, nu dus de partij met de dat die partij is niet de democratie. Precies, dat ja. is wat dat, dat stuivertje wisselen ja. uh, in gaat zetten, zetten. Kijk, de meeste historici zeggen dat het proces eigenlijk al eerder begint. Hodgson heeft een of andere... Uh, ja, hij wil heel graag... Hodgson wil dat kantelmoment helemaal 63, in 63-68, ja. precies. Ja. Ja. Dat vindt hij vijf kanteljaren in de Amerikaanse ja. geschiedenis. En daarvan zegt hij dus, dan komt die omslag. Maar dat klopt niet helemaal, want die omslag is gewoon al veel eerder. Ja. Is, die heen, is King daarin wel een belangrijke verdienste? Nou, het is niet zozeer King misschien, maar het is Johnson. Die, of een verdienste, het is Johnson die Rollo. volstrekt beseft... dat als hij na de dood van Kennedy die burgerrechtenbeweging toch gaat steunen en die, die, die, die civil rights wetgeving door het congres weet te krijgen... die beseft, en een van de anekdotes schreef dat gewoon aan... dat als hij die, die wet tekent, hij het zuiden weg. mm -hmm. weggeeft. Tekent, weggeeft. Ja. Dat zegt hij ook volgens ja. een anekdote aan een van de collega's ter plekke. Ja, maar Hodgson schrijft dat een beetje op het konto van King, hè? Ja, nou, het is ja. de, de, de, de aandrang van King op de politiek, op president... Om, om die beweging te steunen die dit proces natuurlijk bewerkstelligt. Maar Hodgson laat ook zien dat de Kennedys dat je die niet moet gaan verheerlijken... als de grote voorvechters voor deze strijd. Want het zijn hele manipulerende... hele machiavalistisch opererende jongens. Ja. Zelfs een Bobby die dan gezien wordt... als de grote figuur in, de, in, in deze strijd... Die, komt, die ziet laat het licht, zal ik maar zeggen. Ja. Maar dan krijg je, uh, dit succes is behaald. Daarna, tezelfde tijd, halverwege de jaren 60 krijg je veel radicalere zwarte beweging in Amerika. Ja. En dan, dan loopt King opeens niet meer uh, ach, uh, vooraan maar achteraan. Hè? Ja, nou, er zijn dus, verschillende uh, momenten in zijn carrière te noemen. Uh, en, en die vinden dus ook al plaats uh, na Montgomery Boycott tussen de tweede helft van de jaren 50. Maar inderdaad ook daarna, vanaf de jaren... Negen, vanaf 1960 eigenlijk, dat King voortdurend onder druk staat vanuit zijn eigen groepen. Er komen dus radicalere, zwarte stemmen... die vinden dat hij veel te veel ja, beleefd blijft. Maar zit daar een punt? Is, is, is Martin Luther King niet zo'n jongen die, die gewend is... je eist niet, maar je vraagt? Nou ja, dat, is, dat, is is, dat, dat, dat krijg je hier wat minder... op grond van Hodgson's biografie in beeld... dan bijvoorbeeld op grond van andere biografieën. Mm -hmm. Het, het, je kunt erover praten in termen van doelbewuste strategie. Je weet als zwarte dat je maar 12% van de Amerikaanse bevolking uitmaakt. Hij, hij wilde de je hebt de witte niet, steun nodig. Hij wilde de witte niet bang maken. Precies. Dat was iets wat dus je er, hebt, steeds terugkwam. Je he? hebt een steun nodig, dus dan ga je ze voor een deel ook naar de mond praten. Ja, natuurlijk. Dan nou houden we erover op. Maar ik ben benieuwd, is dat nou alleen strategie? Of zit dat ook gewoon in de genen ingebakken als het Nou ja, dat is de grote discussie. Maar de, de neiging is toch om, om ook te praten in termen van strategie. We zijn geneigd om deze beweging en deze figuren te gaan idealiseren. als hele vriendelijke, harmoniedenkende lui. Ja. Maar daar er zit, er zit heel handig strategiebeleid achter. Ja. Want tegen het einde van zijn leven. eigenlijk vlak voor het einde van zijn leven. was hij, toch al, was hij zelf ook wat radicaler bezig? Nou ja. en, ja. Kijk, David Garrow zegt gewoon, hij, hij is al veel eerder radicaal, maar hij kan het ja. niet laten merken. Dat is die andere biograaf. Hè? Die ja, ja, precies. Ja. Ja, ja. Okay. En, en die zegt dus gewoon, hij is sociaal-democratisch aan het worden. Hij wordt misschien zelfs socialist. Hij denkt aan banen voor zwarten. Ja. En hij is tegen Vietnam. En hij is tegen Vietnam. En hij is, uh, hij is weer bezig met acties voeren, zowel weer in Mars naar Washington als uh, in Memphis. En dan. Uh, wil, ik, wil ik even naar hem gaan luisteren, 1968. Hij houdt er op 3 april weer een ouderwetse sterke speech. En laten we naar een klein stukje van het laatste deel van die speech gaan luisteren. Ik verliet Atlanta dit morgen en toen ging ik naar Memphis. En sommigen begonnen te zeggen de threaten. Of wat zou me van sommige van onze sick white brothers like anybody, Zoals iedereen, ik like wil leven. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know the night that we as a people will get to the promised land. Philip Felix, dit was niet de Martin Luther King die jij gezien hebt. Nee, maar ik denk dat hij, toen ik hem gezien heb... dat hij ernstig last had van een jetlag of zo. Bovendien, ja, het was uh, echt bijna een president. Hè? Dus. Ja. Maar dit was 3 april en een dag later was hij er niet meer. En dit waren zo'n beetje zijn laatste woorden. Ja, ja. En het leek haast, als je naar hem luistert, alsof hij het wist... Ja, nee, maar die, die ja. angst had hij vanaf het begin. Al als hij in Montgomery actief is in 1955... wordt uh, zijn huis al uh, gebombardeerd, zal ik maar zeggen... Wordt, worden er aanslagen gepleegd. En, en hij heeft voortdurend, wat we dan een christuscomplex noemen... de angst dat hij voor zijn veertigste, uh, zal ik maar zeggen, uh, vermoord zou zijn. Vermoord zou worden. En dat blijft onder die zwarte leiders, blijft dat uh, voortdurend aanwezig. Zoals Jesse Jackson aan de presidentverkiezingen gaat doen als kandidaat voor de democraten. Zegt ook iedereen dat overleeft hij niet. Ja. Dat zijn we zelfs bij Barack Obama. Ja. Maar hij, hij is daadwerkelijk dus op diezelfde plek zo'n beetje. Het model waar hij logeerde op dat moment is hij die, is die ja. doodgeschoten. Uh, rond die dood van King bestaan net als over de dood van Kennedy allerlei complottheorieën. Wat ja. hoort ze daarmee? Hodgson gaat feitelijk gewoon uit van de officiële versie. En, en dat, dat is dus, wat de meesten doen: dat er dus één schutter was, die James, James O'Reilly. Die, die ja. voor redelijk onduidelijke, of vanuit redelijk uh, onduidelijke oorzaken. deze man uh, heeft uh, willen vermoorden en daarin geslaagd is. Er zijn allerlei complottheorieën. King was fel anti-Vietnam. De relatie met uh, de politiek was volstrekt verstoord tegen deze tijd. Dus er gaan allerlei verhalen over een FBI of een CIA die hem die zou zitten. heeft laten vermoorden. Dat er een andere opdrachtgever eventueel onder, achter heeft gezeten die Ray betaald heeft, dat willen sommigen nog wel geloven. Maar wie het precies is, dat is ja. dan nooit duidelijk geworden. Ja, en Hodgson wil er niet aan. En Even nog naar het boek van Hodgson kijken. Totaal overzient je eindoordeel? Er zit op zich niet zoveel nieuws in. Het, het, het leuke is af en toe vaak van hele persoonlijke dingen... niet van Hodgson's kant, maar van de betrokkenen van King... heeft hij leuke anekdotes over zaken in de privésfeer. Die speelden op momenten van bepaalde actie. En daar is hij heel leuk in. Ja. Um, contextualisering is hartstikke goed. En het is natuurlijk knap dat hij dit binnen zo'n ongeveer 200 pagina's heeft gedaan. Als je King ja. in 200 pagina's wilt, is dit het boek? Ja, ja, want de andere het... zijn drie delen of het is 500, 600 pages. Ja, en het is een journalistisch en historicus, het is goed geschreven. En het is goed geschreven. Ja, het, le het leest als De trein. leesbaarheid is uh, heel groot. is heel groot. Goed, uh, Eduard van Beeld, heel hartelijk dank voor je komst. Het boek dat we bespraken heet Martin Luther King... is uitgegeven door het Historisch Nieuwsblad. En dit is uh, volgens mij geen 200, maar 300 pagina's in de Nederlandse vertaling. Iets meer. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Maar blijf nou ons luisteren. Want na het nieuws wordt in OVT bekendgemaakt... wie dit jaar de Libris Literatuurprijs heeft gewonnen. Het geschiedenisprijs. Oh, sorry, Libris Geschiedenisprijs heeft gewonnen. Blijf dus luisteren. Noud Welling doet dat tegen kwart voor twaalf. Tot zo. Goed. Zometeen in de perstribune presentator Peter van der Vorst... over zijn verslaving aan het tv-vak. Pas om mijn 16e ben ik wat meer naar buiten gekomen. Toen ging ik bij de ziekenomroep werken. En daar ontmoette ik gelijkgestemde, zeg maar. En toen bloeide ik echt op. Ook een gesprek met oud-wereldkampioen Biljart de Driebanden, Rennie van Bracht. Ik ben daar hartstikke trots op. Ja, ik voel me eigenlijk een, een voorrecht persoon dat je dat mee mag maken. Verder kastje kijken... En op het antwoordapparaat klachten over de steeds fellere concurrentiestrijd in tv-reclames. En deze vetvlekken dan? Met dat nieuwe vloeibare wasmiddel van jou? Lukt dat ook niet? De perstribune, zometeen vanaf kwart over twaalf op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben Renier van den Berg en ik vecht tegen klimaatverandering.